Drie uur. Het NOS-journaal. Onno De Wit. De Nederlandse bank verdenkt een oud-medewerker ervan... één en een kwart miljoen euro uit de kluis te hebben gestolen. De diefstal vond plaats sinds september 2008. Toen DNB ontdekte dat het geld weg was, was de medewerker al in het buitenland... en de bewuste medewerker is nog altijd spoorloos. Binnen twee weken begint desondanks een strafzaak bij Verstek... voor de rechtbank in Amsterdam... DNB zegt dat de veiligheidsmaatregelen inmiddels zijn aangescherpt. De stakingen in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... woensdag mogen doorgaan. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. De vervoersmaatschappijen waren naar de rechter gestapt... omdat de stakingen de reizigers te veel zouden duperen. De stakingen zijn woensdag buiten de spits. Ze zijn gericht tegen de bezuiniging in het openbaar vervoer... en tegen meer marktwerking... Het kabinet wil de steden verplichten om het vervoer uit te besteden aan de hoogste bieder. De grote explosie in een woning in Berg aan de Maas afgelopen vrijdag is het gevolg van een misdrijf. Een gaslek wordt uitgesloten, zegt justitie in Maastricht. Door de explosie raakten drie mensen gewond: een jongen en een meisje van 13 en 14 en een moeder van 33. De drie zijn nog steeds in levensgevaar. De explosie was zo zwaar dat de voor- en de achtergevel van het rijtjeshuis werden weggeblazen. Ook ontstond er brand. De recherche heeft nog geen verdachte op het oog. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de Libische leider Gaddafi. Ook zijn zoon, Seif al-Islam, en Gaddafi's zwager Sanoussi... die het hoofd is van de Libische geheime dienst, worden internationaal gezocht. Alle drie de verdachten hebben zich volgens het strafhof schuldig gemaakt... aan misdaden tegen de menselijkheid. Gaddafi wordt verantwoordelijk gehouden voor onder meer het vermoorden... en gevangenzetten van honderden burgers... tijdens het begin van de opstand tegen zijn regime... Ook zou hij hebben geprobeerd de misdaden te verbergen. Hoofdaanklager Moreno Ocampo heeft een 70-pagina-stellende aanklacht neergelegd bij het strafhof. Gaddafi's aanhouding is volgens Moreno Ocampo nodig... om de misdaden in Libië te stoppen en de burgerbevolking te beschermen. De bewoners van zorgcentrum De Geinse Hof in Nieuwegein kunnen vanavond niet naar huis. De gemeente heeft voor iedereen een opvangplek geregeld. Vanwege de brand in het zorgcentrum werden vanochtend alle 150 bewoners geëvacueerd... 40 bewoners zijn met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak vanochtend rond 8 uur uit op het dak van het gebouw. Op dat moment waren er renovatiewerkzaamheden aan de gang. De vlammen zijn inmiddels zo goed als uit. Dan het weer. Zonnig en warm met maxima van 27 graden op de wadden... tot ruim 30 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm, maar later op de dag stevige onweersbuien... en na morgen aanmerkelijk koeler. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaarkem en Knopend Eemnes 6 kilometer. Dat komt door een aanrijding. Bij Eemnes is de rechte rijschok dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaade 2 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. Daar is de rechte rijschok dicht. Daar staat de vrachtwagen stil. A16 Rotterdam richting Breda bij de afwit Rotterdam Centrum 2. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de ook 2 kilometer. En van en wees, naar Weesp rijden geen treinen. De vertraging is daar meer dan een uur. Dat komt door het zijn en wisselstoring.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur een portret van wielrenner Thomas Dekker. En straks gaat Marco Pastors in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Marco, ook van harte welkom, waarover wil jij het gaan hebben zometeen? Uh, over de mars der beschaving die vandaag uh, plaatsvindt. Uh, tegen de cultuurbezuinigingen? Tegen de cultuurbezuinigingen en uh, ik erger me daar uh, enorm aan... alsof het ergste wat ons land uh, kan overkomen en overkomt uh, de cultuurbezuinigingen zijn... Goed, zometeen praten we met iemand die in Den Haag aanwezig is op de manifestatie die daar wordt gehouden. Dat doen we straks, maar eerst stappen we op de fiets. Hij is de verloren zoon van het Nederlandse wielrennen, Thomas Dekker. Als beginnende profrenner werd hij nog op het schild geheven als volgende Nederlandse toerwinnaar. Maar hij werd betrapt op doping en kreeg twee jaar schorsing aan de broek. Komende vrijdag zit zijn schorsing erop. Documentairemaker Geert-Jan Lasje volgde het voormalige raspaardje... tijdens zijn worsteling om terug te keren en maakte de film Niemand kent mij. Verslaggever Maarten Hag zag de film en peilde de stemming in wieler minnend Nederland. Krijgt dopingzondaar Dekker een tweede kans? Ook Marsum, Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg, 2011. Een yeah. hoop uh, bekende mannen hier vandaag in de koers, maar uh, kennen jullie deze nog? Yes. Nee, nee, nee. Lotto. Lotto, ja. Lotto Tij, kan je niet? Wie nee. is Als ik zeg de verloren zoon van de Nederlandse wielrenner, nee. nee. Dekker. Zeg hem aan. Erik Dekker. Thomas Dekker. Thomas. Thomas Thomas Dekker. Thomas Dekker. Thomas ja. Ja. Dekker. Wat zijn uw herinneringen aan, hè? Maar Toch wel dat hij toen voor Rasmus uh, de berg heeft doorgeloodst. Laat ik het zo zeggen. En dat we allemaal dachten, er gaat er iemand de Tour winnen namens Nederland. Vooral die Tour met de dat kan ik me nog herinneren. Dat hij geweldig op kop reed. Thomas Dekker, wat een verrassing. Op twee kilometer van de streep gaat hij er vandoor. Thomas Dekker is in vorm. Wie kan er harder fietsen dan Thomas Dekker als hij goed is? Eigenlijk niemand. Thomas Dekker maakt zijn reputatie als tijdrijder volledig waar. Boog en de kleine Dekker bij hem. Daarachter Rasmussen en Menshoff. Makkelijk rijdt hij nog. Kijk naar het gezicht van Thomas Dekker. Mooi. Ja. Thomas. Ja, tuurlijk. Enorm talent en helaas uh, betrapt op het gebruik van doping. Ja, en dan blijkt hij ook uh, een van de velen die gebruikt uh, te zijn. En dat, uh, ja... Die heeft doping gebruikt? Die heeft EPO gebruikt. Oh. Thomas Dekker, in zijn bloed is het wondermiddel EPO gevonden. Thomas Dekker legt zich neer bij de uitkomst van deze contra-expertise. Mensen die het vertrouwen in mij hadden, die van mij hebben genoten, daar zeg ik uh, sorry tegen. Thomas Dekker, dan. Ja? We, willen, we willen alleen kampioenen zien. De foto Dekker kreeg veel te veel aandacht. Hij moet zich eerst even bewezen. Dan mag hij weer komen. Dan praten we er niet over. Ik denk, je komt nog met de foto van Kruiswijk. Of, op dit moment is niet met Thomas Dekker. Ik heb het gedrag, dat klopt niet. Ja. Thomas Dekker. Eens op het schild geheven als het grootste wielertalent... in de Nederlandse geschiedenis... en vervolgens verguisd als dopingzondaar. Twee jaar lang was hij geschorst... en mocht hij geen enkele wedstrijd fietsen... En dat was weinig minder dan een hel voor een wedstrijdbeest als Dekker... die zijn hele leven niets anders gedaan had. Zijn verhaal doet me denken aan de Bijbelse parabel over de verloren zoon. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit... en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde... en zijn vermogen verkwiste. Een verhaal zoals u zult weten dat goed afliep. De zoon kwam terug en werd met open armen ontvangen. Maar eerst moest hij heel diep gaan. Zo ook Thomas Dekker. Dat is te zien in de film Niemand kent mij. Die documentairemaker Geert-Jan Lasje maakte en die vanavond te zien is op televisie. Lasje volgde de geschorste renner tijdens de diepzwarte periode van zijn schorsing. Ja, gewoon geen zin om helemaal niks te doen. Het is liefst gewoon in je bed blijven liggen. Het ene feestje na het andere feestje en uh, de ene nog uh, extremer dan de ander. Op een gegeven moment wordt dat ook saai. Welke koersen kan jij dan wel rijden? Helemaal, helemaal niets. Ik mag niet voetbal. mag geen maar iedereen waar je mee omgaat, die heeft toch een doel. Ze gaan of uh, aan het werk of ze gaan naar school of ze gaan aan het sporten. Er zijn maar weinig mensen van 25 die, uh, die niks doen zoals ik. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. En hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Thomas Dekker voelt zich twee jaar lang vaak eenzaam. En hij heeft er grote moeite bij om tijdens zijn schorsing gemotiveerd te blijven trainen. Eenzame fietsen die kromgebogen hoog. Snijm stuurt tegen de wind. Hoe Voelt u, Thomas? Ja, lastig, hè. In deze conditie. Heel mooi en uh, sprookjesachtig om te schrijven. Hij is gewoon kut hoor zo meteen. Regen en wind. Ja, kom op, hè? blijf staan. Blijf staan. Mm -hmm. Het is niet een test om mee naar de ploeg te stappen. Nee. Okay. De tientallen journalisten die bij de presentatie van de film aanwezig zijn, zien Dekker worstelen met zijn imago, met zijn schorsing en vooral met zichzelf. Jawel, natuurlijk, nee, het is keihard. Uh, ja, ja, ja. Zeker in, uh, de manier waarop uh, Thomas is, natuurlijk altijd uh, hoger, hoger, hoger gegaan. En dat is natuurlijk genadeloos als je dan zo met jezelf geconfronteerd wordt. Ja, dat is een kwetsbaar verhaal. Ja. Wat wel indruk maakt is dat je denk ik, als buitenstaander... als je twee jaar niks van hem gehoord hebt... niet beseft hoe zwaar het is voor zo'n jongen... om zonder ploeg, zonder, uh, zonder directe wieleromgeving... om weer terug te komen naar een niveau dat een ploegje weer accepteert. Het is dat je... geen glorieus verhaal, hè? Nee, dit is niet alleen maar... Thomas de Golden Boy met de Porsche en uh, de wapperende haren. En alles. Uh, die alle moeilijke vragen. wat hij ook zelf zei. wegwuifde. of er overheen was. Want het lukte toch altijd, altijd wel. Ik denk dat hem dat wel de nood, nodige sympathie zal brengen. Dat, hij, dat je ziet dat hij nu ook. wat meer mens is geworden. in die kant. van dat hij strijdt met van alles. Een belangrijk moment in het verhaal van de verloren zoon. is het moment waarop de zoon zichzelf onder ogen komt. en zijn schuld erkent. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij maar als één van uw dagloners. Dat dit niet eenvoudig is, blijkt wel in de film. Thomas Dekker erkent dan er wel zijn schuld... maar vindt het bij tijd en weilen erg moeilijk om uit de slachtofferrol te stappen. Volgens mij heb ik al genoeg geleden. Ik heb altijd mijn mond gehouden, keurig gedragen. Ik zeg bedankt voor het kapotmaken van mijn leven. Tenminste ben ik al in mijn schorsing hoe het allemaal is gebeurd. Uh, is al niet helemaal correct geweest, volgens mij. Misschien ben ik wel uh, niet goed bij mijn hoofd. en ben ik de enige die uh, dat product uh, ooit gebruikt heeft. Ik wil al twee jaar langs de kant, dan ben je wel heel erg gestraft. Dat ziet ook journalist Ad Pertijs. Er zijn ook atleten die direct reageren op een doperzaal. Sorry, mijn uh, fout ik had het niet moeten, moeten doen. En die zie je binnen een jaar. En dat is ook wat die moeite mee heeft. Ja? En dat zie je... Dat door, erkennen. Ja, dat je dat een basso door gewoon... Een, een groot mea culpa te maken... Ja. en verder geen enkel ja maar te laten klinken... die worden wel, die worden wel geaccepteerd. Want dat, je wil dat iemand in alle nederigheid terugkeert... en dan pas ga je, ga je hem accepteren. Ik denk niet dat Thomas met veel blabla bla terug moet keren... maar dat doet hij ook niet. Dat, dat, dat, ook maar maar die, die, die knieval maakt hij ook niet helemaal hè, in de film? Ja, er blijft iets hangen van... ik ben wel erg zwaar, erg zwaar gestraft voor iets. Dus het zal zijn tijd nu nodig hebben, denk ik. Zoals gezegd, het verhaal van de verloren zoon liep goed af. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen... en hij kreeg medelijden met hem en rende op zijn zoon af... en viel hem om de hals en kuste hem. En ze begonnen feest te vieren. Maar de vraag is nu, geldt dat ook voor Thomas Dekker? Wordt hij zo meteen weer met open armen ontvangen? Eerst maar eens vragen aan de journalisten. Nee, argens Ogen sowieso niet. Uh, het is af te wachten hoe je na twee jaar fysiek terugkomt en mentaal uh, op wat voor niveau je moet instappen. Maar ja, uh, open arm natuurlijk, waarom niet? Ik denk dat de argwaan nog altijd wel is. Ja. Ik denk dat de wielerjournalisten altijd wel met hem in zover doorheen deur konden dat ze weten wie is Thomas. En Thomas, is, Thomas loopt wel eens weg, Thomas komt ook altijd weer terug. Ik denk dat zijn pro probleem veel verder zit. Die maken bij de grote massa die zich... Misschien bedrogen voelt doordat ze eindelijk dachten dat ze weer iemand hadden om voor, te, om voor naar Frankrijk te gaan. En die dan in één keer wegvalt. Het gaat om fietsen. En als je laat zien dat je kunt fietsen, dan komt de rest vanzelf. 14 seconden verschil bij het begin van de beklimming. komen de mannen voor de laatste ronde. Laatste ronde voor de klopt van zes, Laatste ronde: demage. Probeerden... Terug naar het publiek bij het Nederlands kampioenschap wielrennen. Hoe staan zij tegenover de terugkeer van Thomas Dekker? Laat hem, laat hem maar bewijzen dat hij het ook zonder kan. Als hij laat zien dat hij nuchter kan rijden, dan is hij welkom. Het mondwerk zal niet liggen, maar eh, okay, yes. laat maar met de benen zitten. Hij heeft zijn schorsen erop zit hij is welkom. Maar niet dat hij heel veel aandacht op dit moment verdient. Als je straks goed fietsen dan. Maar dat is toch een beetje als je wint heb je vrienden. Als je tuurlijk er is, zo is het altijd. En als je doping gebruikt, even niet. Maar zijn straf zit erop, dus hij mag terugkomen. Dan moet hij volgende jaar laten zien dat hij heel erg kan fietsen. Hoor. En dan staan we wel voor Thomas te juichen, maar nu even niet. Als je wint, heb je vrienden dus. Veel voorwaardelijke liefde onder het wielerpubliek. Maar bij het verhaal van de verloren zoon wordt ook een vader. En de vraag is, wie zou dat in dit geval moeten zijn? Het leek mij voor de hand te liggen om Mart Smeets te vragen voor die rol. Maar die reageert afstandelijk. Hij mag toch fietsen? Herintreders mogen toch fietsen? Ja. Dus? Voor de, de televisiekijker bent u een beetje, denk ik, de nationale vader van de wielersport. Nee, dat ben ik niet. En dat zou ik ook niet willen zijn en niet kunnen zijn. Nou, sluit u hem als renner weer in de armen? Is hij weer een belkom? Hij, hij mag toch rijden? Vanaf 1 juni mag hij weer rijden. En ik hoop dat het er hartstikke goed hem gaat. Zo simpel is het voor u. En meer niet. Nou, dan de vraag nog maar eens voorleggen aan de directeur van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. Kloosterhuis. Die is wat toeschietelijker. Uh, ik denk als je zelf kinderen hebt, dan realiseer je dat in die leeftijdscategorie er hier volwassen mensen staan te oordelen over een kind. En ik denk dat hij de steun moet krijgen om terug te komen. En een tweede kans is daarvoor. En ik ben zelf geen profielender geweest, maar ik kan me voorstellen dat het een heel moeilijk is wat hij zelf zegt om niet een doel te hebben. En dan toch aan de gang te gaan. Dus ik hoop met harte dat hij echt door kan. En dat doel weer vindt. En gelukkig is er onder de wielenfans hier en daar ook nog oprechte vergevingsgezindheid te vinden. Ja, ik ben blij voor hem. Zonder meer. Ja. Hij verdient de tweede kans. Staan jullie met open armen op hem te wachten? Nou, ik vond het wel een goede renner. Ja, nou, wat mij betreft wel, ja. Ik mag hem wel graag zien. Het is een leuke jongen. <laughs> dat is ook wat waard. Maar de meesten kijken nog even de kat uit de boot. Niemand weet hoe lang hij het gebruikt heeft. Dus ja. Laatste kans. Ik hoop dat hij er nu weer afblijft. Wat hij ook zelf zegt, dat hij het nooit meer doet. Nou, nog een keer betrapt, want dan is, uh, is het over. Uh, ik hoop dat hij zijn lesje geleerd heeft, maar ik weet het niet. Mijn tweede kans is de laatste kans, het is de laatste kans. En dan, uh, daar, als hij nou weer betrapt, dan is het over. Voor mij dan. <applaus> Ja, Pim Lichthart is de naam van de nieuwe Nederlandse kampioen. En of de naam van Thomas Dekker binnenkort weer met evenveel enthousiasme wordt gescandeerd, dat wachten we nog even af. De documentaire Niemand kent mij van Geertjan Lasje wordt vanavond vanaf half negen uitgezonden op Nederland 3. Someone's on the phone It's three o'clock in the morning Talking about How she can make it right Well Happiness is when You really feel good about somebody Nothing wrong With being in love someone Mark Boussard, Love and Happiness. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam. En Marco, jij wilde het gaan hebben over de Mars der Beschaving. Leg uit. Dat klopt. Uh, die vindt vandaag plaats. Ze uh, is in Rotterdam begonnen vannacht. Uh, ik was daar niet bij natuurlijk. Uh, maar uh, richting het Malieveld. Uh, en die is bedoeld om aan te geven dat... Uh, de bezuinigingen van het kabinet uh, een einde maken aan de Nederlandse beschaving. En ik vind dat wel zo potsierlijk en zo ongekend naast je schoenen lopen... Uh, dat ik uh, het wel een mooi onderwerp voor het appeltje van vandaag vind. Ja, en het gaat over de bezuiniging op de kunstsector. Precies. Het kabinet wil uh, ongeveer 200 miljoen uh, bezuinigen. Daarnaast nog eens uh, 195 miljoen via de btw-verhoging uh, op de cultuursector... Uh, en de cultuur, cultuursector vindt dat daarmee het uh, einde der tijden is uh, aangebroken. Uh, en het is maar goed dat de Tweede Kamer het uh, binnenkort gaat behandelen... want dan kan er een klap op worden gegeven. En dan hoop ik uh, dat we van dat gezeur af zijn... en dat we weer naar de toekomst uh, kunnen gaan kijken. Okay. En met wie wil jij praten? Uh, met wie wil jij een appeltje schillen? Met die meneer die nog niet zo ver is als ik, denk ik. Maar dat is uh, meneer Manak uh, die bij, uh, uh, bij de manifestatie van vandaag aanwezig is. Ja. Goedemiddag, meneer Manak. Goedemiddag. U staat in Den Haag... Ja. Op, het Malieveld Op het Malieveld te demonstreren. Ja, u hoort niet zoveel geluid om me heen, want ik heb even een plekje opgezocht waar uh, ik verstaanbaar ben. Ja, nou, dat is fijn. Nou, Marco, meneer Manak is aan de lijn. Ja. En ik zou graag uh, aan u uh, willen vragen waarom u uh, nog uh, stil blijft staan bij het verleden in deze mars bij de beschaving, in plaats van uh, dat u uh, uw knopen telt. En uh, naar de toekomst uh, gaat kijken. Want uh, de cultuursector in Nederland uh, die is echt de afgelopen 20 jaar uh, veel te ver uh, uit zijn jasje gegroeid. En er kan echt wel wat vanaf. Nou dat er wat vanaf kan, dat ben ik wel met u eens. Uh, iedereen moet bezuinigen in Nederland, dus de culturele sector ook. Uh, wat we ons afvragen, waarom het bij ons 30% moet zijn, terwijl het bij andere sectoren 8% is. Ja, heeft u wel eens en... geprobeerd daar uh, antwoord op te krijgen? Ja, want dat proberen wij voortdurend om te begrijpen waarom het kabinet het op deze manier doet. En, en wat is het antwoord dat u dan krijgt? Daar krijg ik dus geen antwoord op. Oké, okay, maar als, mag ik eens een poging wagen? Zou het niet zo kunnen zijn dat uh, voorgaande kabinetten altijd angstvallig de cultuur hebben ontzien... en dat er twintig uh, jaar lang uh, niet of nauwelijks op cultuur is bezuinigd... en dat er nu een inhaalslag gaat plaatsvinden... Nou, dat ben ik niet met u eens, want er is in de vorige periode dus ook fors bezuinigd. Al in de tijden van Hedi Dancona zijn de orkesten wegbezuinigd weg en theatergezelschappen. Dus die informatie is niet helemaal correct. En nogmaals, wij willen best bezuinigen, uh, maar geef ons ook de gelegenheid en doe het niet buitenproportioneel. Want in de culturele sector is het wel zo dat als je alleen de topinstellingen overeind houdt, en dat doet het kabinet, en daar zijn we overigens wel blij mee, maar de midden, de, het middensegment en daaronder haal je weg dan erodeert ook die top uiteindelijk en heb je straks niks meer. En dat is waar we ons zorgen over maken. Ja, we, we hebben nu wel een he hele brede basis. Hè? En er is de afgelopen 20 jaar 100% subsidie uh, bijgekomen uh, bij de cultuur. En er is maar 38% meer publiek gekomen. Dus in die zin is het rendement uh, van wat erin is gestoken is heel erg betrekkelijk. En de cultuursector lijkt zich daar geen moment zorgen om te maken... Hè? zolang die subsidie maar binnenkomt. En ik denk dat dit ook een, een signaal is vanuit de samenleving, maar vooral ook vanuit uh, het kabinet hè, en de staatssecretaris uh, Zelstra, Om te zeggen: jongens, wordt er zwakker. Het wordt weer tijd uh, dat je uh, ook eens gaat proberen om geld te krijgen van degene voor wie je het doet. Nee, maar, dat, maar die redenering, daar ben ik het ook wel mee eens. Het cultureel ondernemerschap, wat gepropageerd wordt door het kabinet, wordt ook door de sector wel omarmd. Alleen als je cultureel ondernemerschap propageert en je verhoging naar de BTW op de kaart is van 6 naar 19 procent. dan bent je als het ware die instellingen wel een in hand om terug om het te realiseren. Nou, ik, ik ben met u eens dat het beter was geweest als we in de betere tijden uh, die uh, deze beweging hadden gemaakt. Hè. Dan, dan hadden uh, dan had de BTW-verhogingen bijvoorbeeld niet plaats hoeven vinden. Maar ja, dat krijg je als je ook als cultuursector uh, het pijn, de pijnlijke ingreep allemaal uitstelt. En volgens mij is dat een beetje wat er nu aan de hand is. En die brede basis, ja, hoe erg is dat nou? Hè? De, als je nu bijvoorbeeld 25 gezelschappen hebt die 50 mensen in een zaal hebben... Uh, en dat worden er straks naar de, na de bezuinigingen 12 of 13... dan heb je toch nog steeds een hele aardige brede basis. Dan mag je erop rekenen dat die misschien 100 mensen in de zaal hebben. En hoeveel slechter wordt het land daar dan van? Meneer Menak? Ja, ja, maar dat soort percentages, daar maak ik wel wat bezwaar tegen... Ik... In, ik weet het al vanuit mijn eigen sector, de orkesten. De gemiddelde bezetting van de orkesten in Nederland is uh, ongeveer 65% bij concerten, dus dat valt heel erg mee. Maar daarbuiten uh, bereiken orkesten ook uh, nou, heel veel uh, jongeren-educatieve projecten, dan zoeken ze mensen op in bejaardehuizen, uh, geven onze muzici les aan uh, muziekscholen en conservatoria en amateurgezelschappen. En als je dus die instellingen opheft, ben je dat dus ook allemaal kwijt. En nogmaals, ik vind terecht dat ook de culturele sector moet bezuinigen. Het kan misschien ook wel wat ondernemender. Maar in het tempo, wanneer het kabinet dit doet, eh, loopt het risico dat, die, eh, dat er spaanders gemaakt worden en er geen kunstwerk overblijft. Maar nou. het tempo is te, te hoog. Nou, kijk, maar dit, dit is een hele overdreven. Kijk, het tempo is hoog, dat ben ik met u eens. Maar dit is toch een hele overdreven weergave. Hè? Er gaat van de 5 miljard die naar de kunst gaat gaat er 200 miljoen af. En u zegt dat we nu het risico lopen dat er geen kunstwerken overblijven. Terwijl een heleboel kunst uh, wel, ge, wel neergezet wordt... maar bijna niemand uh, heeft daar waardering voor. En waarom uh, is deze relatief kleine ingreep... Uh, de, de, de, 5 miljard, 200 miljoen... Uh, waarom uh, moet die nou echt tot de ondergang van deze beschaving leiden? Nee, hey, maar u maakt vergelijking 5 miljard en 200 miljoen. We hebben het over de podiumkunsten... Daar wordt 30% op bezuinigd. Bijvoorbeeld alle productiehuizen waar eh, jonge theatermakers eh, zeg maar, hun loopbaan beginnen, zoals er eh, ook ja. de gevierde theatermakers begonnen zijn. 18 productiehuizen, kent Nederland nu, die worden allemaal weg bezuinigd. Maar mag, er geen u, meer over. mag u eens vragen hoeveel procent uh, van uh, het, het geld van die productiehuizen en, die, en met name die gezelschappen van het publiek komt? Volgens... Dat, als u die vraag zo rechtstreeks zet, kan ik u daar het antwoord toch niet op geven. Ja, het is ook een is beetje altijd... flauw van mij, maar ik heb, ik heb het hier voor mijn neus. En dat is, dat is 17 procent. En dat is, dat is echt gewoon de helft van wat uh, uh, gezelschappen in Duitsland en in België bijvoorbeeld binnenhalen. En waarom richten we ons daar niet op met z'n allen? In plaats van dit kabinet uh, uh, te betichten van, van, uh, van het einde van de beschaving. Daar beteekten weer het kabinet niet van. Nou. Maar goed. <laughs> er is een discussie of de naamgeving een goede naamgeving. Ja, dan nee. Wat, wat wij jammer vinden is dat de cultuurnota van dit kabinet... ...inderdaad alleen maar over financiën gaat. En wij met elkaar vinden dat cultuur ook iets is... Uh, ...wat een andere, een, een andere waarde mag hebben dan alleen maar een financiële waarde. En natuurlijk moet het langs economische uh, maatstaven beoordeeld worden. Maar het tempo waarin het gaat, uh, daarin zijn we erg bang... dat. Echt straks niet meer te repareren valt, omdat heel veel instellingen zijn opgeheven. Ja, duidelijk. Meneer Marco Pastors, laatste woord, kort. Ja, ik denk dat, het, dat men het aan zichzelf te wijd heeft... en ik denk dat het tempo waarin het gebeurt echt overzichtelijk is. Er, er zullen misschien een aantal gezelschappen omvallen... maar dat gebeurt sowieso regelmatig, er zullen er nu alleen wat meer zijn. En ik denk dat het juist veel beter is voor de sector... als ze zich eens gaan richten op datgene waar ze voor bedoeld zijn... dat ze toch ook eens proberen al dat moois wat ze, wat ze dan maken om daar het publiek voor te interesseren... in plaats van alleen het ministerie van OCMW. Oké, okay, helder. Hartelijk dank, Harmanak. En succes bij de manifestatie daar. En ook dank aan Marco Pastors voor het schillen van dit appeltje brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. U kunt op de website Dit is de Dag.nu dingen teruglezen of terugluisteren. En zometeen na het nieuws van half vier. De Villa, Villa VPRO met Ger Jochems. Goedemiddag Ger. Dag Elsbeth, jullie hadden het net over de bezuiniging op de cultuur. Wij gaan het daar ook over hebben met acteur Gijs Scholten van Aschat. Hij heeft meegelopen met die Mars. En hij heeft ook gesproken op het, uh, op het, uh, wat was het? het uh, Malieveld in Den Haag. Uh, de Kamer die praat daar vandaag over, dus wij zitten er bovenop. En dan de Franse banken, die gaan Griekenland redden. Ze gaan namelijk 70% van de leningen verlengen. En we praten daarover met Harold Bening en hij is hoogleraar Banken en Financiën. Maar nu eerst het nieuws met Onno de wit Radio 1. Het NOS Journaal. Frankrijk investeert een miljard euro in kernenergie. Het geld is specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van veilige methodes om kernenergie op te wekken. Daarnaast wordt er nog eens 1,3 miljard euro uitgetrokken voor duurzame energie, zoals windmolenparken op zee. Daar nu blijkt is de Nederlandse bank bijna drie jaar geleden beroofd van 1,25 miljoen euro. Een medewerker zou de dader zijn, maar toen de diefstal werd ontdekt was hij al gevlogen naar het buitenland. Hij is nog altijd spoorloos, reden waarom hij over twee weken bij Verstek terecht staat. De zware explosie in een woning in Berg aan de Maas van afgelopen vrijdag... is niet veroorzaakt door een gaslek, maar het gevolg van een misdrijf. Dat blijkt uit onderzoek. Een moeder en twee kinderen raakten zwaar gewond. Een verdachte is er nog niet. Zowel de voor- als de achtergevel van het Rijtjeshuis... werden door de explosie weggeblazen. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de Libische leider Gaddafi, zijn zoon Seif al-Islam... en zijn zwager Sanoussi. Volgens hoofdaanklager Moreno Ocampo hebben ze zich schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Laren 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hoogmade 4. De A10 de ring west richting Zaanstad verknoopend Koemplein 4 kilometer. En op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft Noord en Alfred Berkel-Roderijs 9 kilometer. Op de N15 maasplakte richting Rotterdam bij Spijkenissen 4 kilometer. Van en naar Weesbrede geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u op deze zender tot half vijf... met na vier uur ons panel Schuld en Boete. En daarin praten we over hoe je verslag moet doen... van bijvoorbeeld die grote zedenzakenproces daar in Amsterdam. Of je terughoudend moet zijn met het melden van allerlei toch schokkende details... of dat je gewoon echt verslag moet geven. En... Um, we praten ook over het afluisteren van gesprekken tussen gevangenen en advocaten in de gevangenis. Ja, en dat is niet per toeval dat het zo eens een keer gebeurt. Nee, die cellen zijn erop ingericht. En ja. als je dus niet afgeluisterd wil worden, dan moet je dat van tevoren zeggen. En dan krijg je een cel zonder, zonder camera en microfoon. Goed, daar gaat het over in schuld en boete na vier uur. En voor die tijd over de bezuinigingsplannen op cultuur... en over de redding van Griekenland is die nabij. Nu de Franse banken als eerste schaap, mogen wij wel zeggen, over de Dam zijn. Wilt u zich bemoeien met alles wat u hoort bij ons? Doe dat dan vooral via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Ja, nu is de cultuur aan de beurt, in de Tweede Kamer dan, qua bezuinigingen. Maar vanmorgen ging het over bezuinigingen op de omroep. En de westverslaggever Marcel Bril die was daarbij. Marcel... Hallo. Hallo, goedemiddag. Hi. Waar werd vanmorgen nou de meeste nadruk opgelegd... door de verschillende Kamerleden? Nou, toch op uh, die 200 miljoen... die gewoon doorgaat aan bezuinigingen. Um, er werd heel lang gepraat over... hoe moet dat nou met uh, de fusies van de omroepen? Uh, stel nou dat de omroepen blijven weigeren... of een aantal omroepen blijven weigeren... om de vrijwillige fusiegesprekken te gaan voeren. Hoe uh, kan dat dan uh, uiteindelijk uh, toch uh, voor elkaar uh, komen? Nou, de minister die heeft gezegd... wij kunnen dan gewoon gaan dwingen, nu kunnen ze kiezen om uh, samen te gaan werken. En als dat niet zo is, dan ga ik dwingend ingrijpen. Maar dat is allemaal nog niet zo makkelijk. Mm -hmm. Dus dat is waar uh, het over ging. Uh, kijk, het was al van tevoren duidelijk dat de coalitiepartijen dat die het gewoon eens zijn met uh, wat uh, de minister wil. Alleen waren er nog wel wat kleine dingetjes. Uh, strooigoed, hè, want uh, ja. de de een die wilde dit en de ander die wilde dat. En... Maar Marcel, eventjes nog over die fusies. Hè? Ja, zeker. Uh, ja. Wij hebben geprobeerd, de VPRO is ook bezig geweest met fusiebesprekingen. Dat is allemaal niet doorgegaan om een Moment. Uh, wat stelt zich daar nou bij voor als uh, het zo blijft en ze gaat ons dwingen? Hoe zal dat ongeveer dan in zijn werk gaan? Dat wilden die kamerleden toch weten, kan ik me voorstellen. Dat wilden ze weten. Uh, dat staat ook wel ongeveer in die brief. Maar wat je dan voor moet stellen is dat dan uh, min of meer iedereen gedwongen gaat worden, dus alle leden omroepen gedwongen gaan worden om, om te fuseren. <hums> nu zijn er nog een paar mensen die uh, een paar. een zijn partner voor ons. Of nou, en, dat voor dat mag in beginsel dan wel weer. Uh, mag je dat dan wel weer zelf doen? Maar je moet. Als als je uh, na 2015 in het omroepbestel wil zitten... moet je dan gefuseerd zijn. En dat is nu niet zo. Hmm, Want okay. er zijn nu omroepen die uh, vrij uh, uh, en zelfstandig mogen blijven. En anderen die vrijwillig willen gaan fuseren. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje het dreigement. Jongens, als jullie nou niet vrijwillig aan de slag gaan... Uh, dan gaan we je dwingen. Ja, en het is natuurlijk ook weer gegaan over de leden. <coughs> Excuses. Het ene jaar is het ontzettend belangrijk dat je veel leden hebt... het andere jaar weer ineens niet, maar nu dus weer ineens wel. En nou maar ook een aantal kamerleden zich zorgen over het jeugdige omroeplid. Want die kunnen waarschijnlijk het omroepgeld niet betalen. Daar moet een plannetje voor bedacht worden. Precies. Nou, dat wa, daar was ik net mee uh, begonnen om dat uit te leggen. Dat is dat zogenoemde strooigoed zo'n beetje. Waarvan ja. mensen denken van ja, wij vinden het toch van belang dat er op deelgebieden wat geregeld wordt. Uh, CDA en de VVD, uh, gesteund ook door andere partijen in de Kamer, D66 en de SP, die zeggen ja, als je dat lidmaatschap omhoog gaat doen, dus het is nu 5,72 per jaar, als je lid bent van een omroep, minimaal, in ieder geval ja. En dat moet na 15 euro per jaar minimaal. Ja, dan gaan die jongeren die gaan dan niet meer uh, uh, lid worden van zo'n omroep. En dat willen we eigenlijk niet. Nou, wat is er nou bedacht? Als je jonger dan 25 bent en je bent wel lid van een omroep... dan uh, uh, hoef je maar 7,50 euro te betalen in plaats van 15 euro. Ja. Dat, dan, dan hoopt men dat die jongeren dat uh, wel gaan doen en gewoon lid blijven. En op dat niveau, uh, Marcel, wat had zij nog meer uh, aan strooigoed voor de Kamerleden? Nou, zij had niet zoveel strooigoed. Goed, want zij zitten eigenlijk niet heel erg te wachten op die plannen. Maar dat zijn afspraken die binnen de coalitie gemaakt zijn. De PVV wilde bijvoorbeeld, ook gesteund door de VVD en CDA, dat er op radio 2 tussen 7 uur ochtends en 7 uur s avonds 35% Nederlandstalige muziek gedraaid wordt. Nou, daar is dus ook een meerderheid voor. Maar dan zegt de minister: Ja, dat kan ik eigenlijk helemaal niet dwingen. Ik kan, ik kan de omroepen niet dwingen om dat te gaan doen. Ik kan radio 2 niet dwingen om dat te gaan doen. Dus, nou ja, ja, dat zijn van die dingetjes die, die leuk klinken, die ook leuk uh, lijken te zijn... maar die nou niet echt tot politieke stof uh, gaan zorgen. Dus ja, die plannen die zijn er gewoon door. Die 2 miljoen blijft 2 miljoen. Uh, en uh, op groot vlak, op de grote gebieden kan, uh, kan, kan de minister gewoon doorgaan. Oké, okay, Marcel Beel, dankjewel voor dit verslag. Tijd dan nu voor onze serie Wonderlijke... maar waar gebeurde verhalen in één minuut. Psst. Eén minuut. Ron, DMC, Jammaster, J, uh, Rockmaster, Scott, weet je wel, dat soort namen, die waren uh, zeg maar hip voor hip-hop. Dus in die tijd, ja, Peter vond ik niet zo'n hippe naam. Mijn manager zei ook van, uh, Peter is niet interessant voor, uh, voor de verkoop. Uh, je moet Tony zeggen, Tony Scott je met Tony. Op een gegeven moment bestaat Peter niet meer. Nu ben ik in een uh, fase van mijn leven dat ik Peter eigenlijk heb toegeëigend. Kinderen die dan altijd zo van: uh, hey meester, of dag of, of Peter, of, uh, dan hoor ik, zo, hoor ik ze mijn naam uitspreken. Van de gouden plaat aan de muur naar. Als de klaslokaal de vloer vuil is, dan is het ook mooi om hier lekker te stofzuigen en het schoon te maken. Ik ben ja, ik ben Peter. <lacht> ja. U hoorde 1 minuut gemaakt door Maartje Duin. En meer ware verhalen van 1 minuut vindt u op onze site vpro.nl slash 1 minuut. Vannacht zat na slechts enkele kilometers de organisatiebus van de Mars der Beschaving, een voettocht van Rotterdam naar Den Haag voor de cultuur, muurvast onder een viaduct. En als dat een voorbode is voor de onwrikbare houding van het kabinet, als het gaat om die bezuinigingen op cultuur, dan ziet het er buitengewoon slecht uit. Op dit moment start zowel de commissievergadering met staats staatssecretaris Halbe Zijlstra over de definitieve maatregelen, als een soort op de valreep manifestatie van de cultuur. Sector op het Malieveld in Den Haag. Acteur Gijs Scholter van Aschat, bekend van onder meer. Het uh, uh, Muziektheatergroep Orkater en de film. Terza, die liep mee. En hij is aanwezig op het Malieveld. Welkom meneer Scholte van Aschat. Ja, hallo. Ik ben even gevlucht voor de eindschreeuw. <laughs> ja. Die hier uh, klinkt. Uh, het is het heidenskabaal. Uh, Dit was het. Dit was het. Ja, we zijn er klaar. Dit was het oké. Okay. Ik begreep dat het nogal moeilijk was om te tellen hoeveel aanwezigen er waren, omdat iedereen gevlucht was naar de randen van dat veld vanwege de schaduw. Ja, het is ontzettend warm. Maar ja, het was een geweldige, geweldige bijeenkomst. Goede sprekers en een, een hele goede sfeer. Ja. Dus uh, ja. Um, vandaag praat de Kamer dus zoals gezegd over de bezuinigingen op de cultuur. Uh, even iets persoonlijks. Hoe, treft, hoe treffen de bezuinigingen u of ontspringt u de dans zelf? Nou, ik, ik werk nu bij het toneel van Amsterdam. Uh, ja. Wij worden ook gekort, 12 tot 15 procent. Dus dat is uh, aanzienlijk, maar goed, wij gaan daarin gewoon door. En uh, aan de ene kant worden we beloond qua woorden voor onze internationale allure en voor de kwaliteit die we brengen. Aan de andere kant worden we met hetzelfde mes gekort. Maar goed, oké, okay, iedereen moet korten, dus uh, wij, wij gaan er hard tegenaan. Maar het erge is natuurlijk dat de jeugd, de weerlozen... De mensen die van de school komen, de beginnende beelden, kunstenaars, dat hele middenveld, dat dat alle productiehuizen voor jonge dansers en acteurs en regisseurs, wordt met één klap weggeveegd. En dat is. Dat, kijk, die mensen hebben nog geen stem, want er zijn nog niemand in, in het veld. Nee, precies. Uh, dat, is, dat is inderdaad de, waar de kritiek zich op richt. Het feit dat die opleidingen en de jeugd te weinig kans krijgt. Maar ook. Want u zegt ook steeds, het gaat er niet zozeer om dat er bezuinigd moet worden, want dat nee, zien wij dat ook wel. Maar het gaat vooral om de manier waarop dat het te snel gaat. Maar vooral ook dat dit kabinet, het imago van de kunst in brede zin zo ongelooflijk veel schade heeft toegebracht. Nou ja, het is echt uh, verbijsterend dat, de, dat ze nu. De laatste dagen zeggen, ja, we houden van kunst en we doen dat. Terwijl ze in het in, in beginsel echt met glimlachende gezichten zeggen, niemand is veilig. Rutte, die durft te zeggen dat in Amsterdam elke avond de zalen half leeg zitten, tien mensen op de eerste rij en is dat is het. Dat is zo'n aperte leugen. Dat is gewoon niet waar. Het de, de, de, de theater zit vol in Amsterdam. Er worden ongelooflijk, worden ongelooflijk goede dingen gemaakt. En als, als hij dan, het bestaat om te zeggen dat de kunstenaars met het rug met de rug tegen het, naar het publiek staan, met, met de portemonnee naar de overheid, dan doet hij zo ongelooflijk veel schade aan de imago van... Wat, ik, ik, ik werk al 30 jaar in de kunst en ik heb, ik heb geen profiteurs daar gezien die een hand ophouden en zeggen ha ha ha begrijp je, iedereen werkt er keihard voor. Mm -hmm. Dat is wel wat anders dan het bestuur van, uh, van uh, Overholland, die uh, gewoon negen ton binnenslepen en leuke auto's en televisies in hun auto's, weet je wel. Dat, en, en laat hij het daarover zeggen, laat hij zich daarover boos maken. Nou nogmaals, het... he, wat u zei al dat er bezuinigd moet worden, oké, okay, dan gaat het om de, om de snelheid. Het gaat om de snelheid waarmee, daar maakt u zich zorgen om. En, maar waar u zich dus ook zorgen om maakt, is dat u zegt: ja kijk, je kan best proberen het bedrijfsleven wat meer te mobiliseren en het publiek wat meer te laten betalen. Maar dat wordt moeilijk als, als dit kabinet ons als kunstenaar zo wegzet alsof we een stelletje dieven van hun portemonnee zijn. Precies, en, en kijk, hoe wil je in godsnaam het bedrijfsleven en de particulieren interesseren voor kunst als je ons zo wegzet? Ten tweede vind ik, als je dan zegt, hou je eigen broek op, ga de markt op. Natuurlijk, dat doen wij. Dat doen we al veel meer dan we eigenlijk moeten. Daar gaan we mee door. Maar het man nu godsnaam uh, het, het btw-tarief omhoog. Hè? Dat is een slap in face. feest. Dat merk je nu al, dat mensen denken, nou ja, dan koop ik maar geen kaartje. Want het is opeens 20% duurder geworden. En dan zeggen ze, ja, jullie moeten meer kaartjes verkopen. Help ons dan. Ja, er zijn ook alternatieve besparingen mogelijk. Hè? Noem er eens één, één die hout snijdt. Kijk, je, als, als, als hij met de kunst in overleg gaat naar bijvoorbeeld de hervorming van het kunstonderwijs, uh, uh, hoe, hoe bereik je de regio en uh, zorg je dat de kosten daarvoor minder worden, hoe ga je samenwerken hoe betrek je het bedrijfsleven met de kunst dan, dan staan wij er open voor en dan zeggen we yes, let's do it. Mm -hmm. Maar je kan niet eerst iets afzagen en dan zeggen laten we, mooie, eh, laten we een mooie frisse tuin gaan bouwen met nieuw geld ja, zie maar waar je het haalt. Dat ja. moeten we samen doen. En daar moet je tijd voor krijgen. Ik, Ik heb ook in alternatieven gezegd, oké okay, doe het gefaseerd. Geef ja. mensen een gele kaart. Over twee jaar moet je met, eh, moet, moet het verbeteren of moet het kwaliteit beter of moet je je bestaansrecht hebben bewezen, maar geef ons de tijd om ons aan te passen aan de wensen van hen en wij zullen ons best doen, maar om het... en, en Ik heb het nu vooral over, over de, de productiehuizen voor, voor uh, jonge beeldende kunstenaars en jonge acteurs, dansers. Ja, die, die, die kan je niet in één klap weghalen. Een instituut als de toneelschuur, Frascati, Huis Burgondië, noem ze maar op. Die hebben een... Nou ja, de Rijksacademie, Jan van Eyck. Dat zijn instituten die zich bewezen hebben. Die in het buitenland dat zeggen, ja vind je het gek dat jullie zulke goede regisseurs krijgen? Jullie leiden ze allemaal in een beschermende omgeving op. En er stond uh, een week geleden in The Guardian, een artikel... dat de grote producties op Broadway, hè, waar dan uh, de halve VVD mee ja, kijk maar naar Amerika, mm. die ontstaan uit het gesubsidieerde toneel in Engeland. Ja, ja. Daar is het succes, het wordt overgebracht en in Amerika wordt het uitgemolken. Ja. Ik hoorde maar... vandaag nog op de radio een relativerend geluid over deze bezuinigingen. Er was iemand die zei, ja als je deze bezuinigingen doorvoert... dan is de kunst terug op het niveau van 2005. Was het toen zo slecht, riep die re retorisch. Nou, kijk, die cijfers weet ik niet. Er, gaat, er is natuurlijk heel veel geschuift met geld geweest. Ik, ik, ik, ik weet dat niet. Hm. Dat, dat, het, het lijkt mij eerlijk gezegd sterk dat het kan. Hoe, um, u, u bent daar op het Malieveld met zo'n 10.000 man. Ja. Uh, hoe, dat, is natuurlijk, dat zijn betrokkenen en mensen die deze zaak toch al een warm hart toedragen. Hoe mobiliseer je nou meer publiek, gewoon het publiek... om, om achter uh, jullie te gaan staan en het kabinet duidelijk te maken... dat ze kunst niet alleen als een economische waarde of non-waarde zien. Ja, dat, dat, dat proberen we natuurlijk door ingezonde brieven... door aandacht te vragen op radio en televisie. Maar we willen natuurlijk ook graag dat het publiek... zelf van zich laat horen wat ze ervan vinden. En, ja, en we hebben na afloop van voorstellingen roepen we de mensen op... Om, om, om ons te helpen en om met ons in discussie te gaan... over hoe het dan beter moet. Ik bedoel, we zijn tot alles bereid. Maar de, de toon waarop en de manier waarop ze dit doen... Is, is, uh, ja, helemaal dergelijk. Ja, en heeft u enig idee dat u dat u toch nog een, een gewillig oor vindt? En dat misschien de bezuinigingen niet minder worden, maar inderdaad wat minder snel, wat gefaseerder ingevoerd gaan worden? Of gelooft nou, u erin? We hebben er een, uh, uh, ik heb er een hard hoofd in, maar ik hoop dat misschien met in Prinsjesdag als het allemaal, als de luurte dat is teruggekeerd, ja. dat we dan toch een beetje denken, nou misschien moeten we toch wat, wat dingen repareren die we toen. Uh, uh, die we, die we hebben aangekondigd, maar die we terug gaan draaien. Hmm, hopelijk dus we nog niet onherstelbaar beschadigd hebben dan. Nee, precies, want dat, dat gaat de komende jaren natuurlijk wel gebeuren. Maar nou ja, wie weet komen ze tot inzicht, wie weet wordt er nog gelobbyd. Maar het is erg moeilijk. Ja. Uh, je ziet nu dat de VVD en de CDA hebben, hun, uh, hebben de, de orkesten en theater kunnen redden. Hè. Dat, mm -hmm. zijn allemaal, dat zijn allemaal hun eigen stokpaardjes. Uh, Camille Heurlings in het zuiden, de PVV in Limburg. Ze hebben zich sterk gemaakt voor het uh, Limburgse orkest. Geweldig, ja. hartstikke goed. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die zij belangrijk vinden. En het hele middenveld, de hele jeugd, die zegt: die, die hebben geen kameleurlings die voor ze opkomen. Nee, u zegt het is dat, ze, dat dat doen dit niet, doen. ze doen dit niet op grond van een bredere visie. Nee, ze doen nee. dit omdat er gewoon. Nou ja, kijk, er zit natuurlijk in, in, in veel van die bedrijven. Uh, uh, zit de vvd het concerten en die, en die zeggen dan: hé, hey, oh, oh maar mijn concert niet. Mijn, nee. uh, dus en dat, natuurlijk, dat moeten ze ook doen en ze maken zich er hard voor. En dat is hartstikke goed, want hoe meer, hoe beter. Maar het is, zijn allemaal politieke keuzes, natuurlijk. Ja. Gijs, scholte van vanaf, Hartelijk dank. Ja, jongens. Oké. zet hem op. Hoi. Little words. Little words come sweet from your tongue. to spit them out, but they hurt, I prefer you swallow them down, and the ants, I swept them off my computer, the images lost, of you in your underwear, this I Little Words van Liam Finn. En voor de liefhebbers van Weetjes. Liam Finn is de zoon van Neil Finn. En die is weer bekend van Split Ends en Crowded House. De Franse banken gaan Griekenland redden. Zo simpel is het. Ze nemen Zo, namelijk 70 We zijn eruit. Er Ze nemen 70 van de lopende leningen over. En dat alles is geregeld door president Sarkozy van Frankrijk. En hij hoopt nu dat als die, die deal... Die moet er even afgehecht worden, weet je wel. Maar als die deal rond is dat dan andere Europese banken zullen volgen. Mm -hmm. Harald Benink, u bent hoogleraar Bank en Financiën. Ja, Is dit het begin van de redding van Europa? Nou, dat weet ik nog niet. Kijk, het is een, het, dit is een voorstel van de Franse banken... dat op dit moment op tafel ligt bij een bijeenkomst... van internationale bankiers in Rome. Er worden ook andere alternatieven besproken. Dus het is nog uh, in dat opzicht... Uh, uh, nog niet duidelijk of, di of, of dit het wordt. Het is trouwens ook niet zo dat het gaat om 70% van lopende leningen. De Griekenland gaat leningen aflossen. Ja. En dan gaan dan de Franse banken gaan, daarvan wat betreft... Uh, 70% gaan zij iets doen met nieuwe leningen. Voor 50% gaan ze dan beleggen in G Griekse, nieuwe Griekse obligaties, het idee. En 20% nog in wat, wat, wat andere activa. Um, wat ook nog niet helemaal duidelijk is of hier garanties op zitten uh, van, de, van de Franse overheid. Want dat zou Anders zouden die dan banken zijn, toch wel gek zijn als ze meededen? Dan zouden die banken toch wel gek zijn als ze niet meededen. Nou ja, dat ze als er geen garantie is. Nou ja, dat is het punt. Hè? Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus het gaat natuurlijk ook om de prikkels voor de banken om dit te doen. Um, maar de grote vraag die je natuurlijk boven, de, uh, boven blijft hangen, hm. of de beoordelaars van kredietwaardigheid, de, uh, de, de rating agencies. Um, dit soort uh, constructies, waar, want uiteindelijk is het allemaal resultanten van hè, dat de bank onder druk van de politiek, de van Financiën en Centrale Bankier en de centrale bank om de tafel zijn gaan zitten, of dat toch niet als een faillissement... als een default, een selectieve default van Griekenland zal worden aangemerkt. Ja, nou was het Want, vorige week zo dat ja. uh, Fitch, eens, een van zo'n uh, kredietbeoordelaar... Ja. die uh, zei gewoon, uh, moet je luisteren, als die banken meedoen... onvrijwillig gedwongen dus door de overheid, of vrijwillig... dat maakt ons geen bal uit, wij beschouwen dat als, een, uh, als, uh, uh, als ja. wanbetaling... en we verklaren ze failliet. Nou ja, en dat hangt nog, dat die uitspraak hebben ze inderdaad niet uh, teruggenomen. Dat hangt dus nog steeds boven de markt. En dat zou natuurlijk, heel, heel, uh, natuurlijk niet de bedoeling kunnen zijn dat regeringsleiders proberen uh, een rol van de banken te, erbij te, te, te, te krijgen en ja. tegelijkertijd daarmee het land uh, richting faillissementstatus jagen. Dat zou ja. natuurlijk niet de bedoeling zijn. Maar ik hoorde ook uh, onze collega, uh, on, uh, een panellid van het economische panel op donderdag, Ewald Engelen, die zei: Ja, maar dit zijn allemaal onderhandelingstoestanden. Fitch zet hoog in en dan kijken ze wel waar ze uitkomen. Dus denkt u daar ook zo over? Nou, ik weet niet of uh, want uh, kijk, de rating agencies die hebben natuurlijk ook een stuk uh, gaat, om, gaat ook bij hun om een uh, geloofwaardigheid en reputatie. Dus ik denk dat ze heel moeilijk terug kunnen. Maar iedereen zet hoog in, hè? de minister van Financiën die hebben bijvoorbeeld gezegd, als de banken niet uh, meedoen, dan uh, gaat het hele verhaal niet door. Nou, dat, hebben niet alleen, niet. dat hebben alleen Duitsland en Nederland gezegd. De ja. andere Jawel, dat landen zijn, niet zo. Dat klopt, maar het is natuurlijk wel zo dat het twee heel belangrijke landen mm -hmm. zijn. Tegelijkertijd heeft ook bijvoorbeeld de Nederland de minister van Financiën gezegd... ja, als Griekenland failliet gaat, dan, dan, dan breekt er een financiële tsunami uit... Ja. waarbij uh, Lehman Brothers zeg maar uh, niks is. Met andere woorden, daarmee straal je toch al uit naar beleggers. Als het puntje bij paaltje komt, als het 1 voor 12 is... Ja. zullen wij toch wel weer als overheden uh, gewoon het geld op tafel moeten leggen. Ja, dus wat dat betreft speelt Sarkozy geen hoog spel, geen levensgevaarlijk poker... Nou ja, iedereen is uh, bezig, maar ik denk dat hij, wat hij, wat hij, hij. Hij brengt heel trots. Deze, dit, of zegt dat deze deal heel interessant is. Maar het verhaal van de rating agencies. blijft gewoon als een zwaard van Damocles boven deze discussie hangen. Mm -hmm, ja. Dus ik bedoel, we zijn er met dit bericht nog niet. Iedereen uh, veerde een beetje op van verdorie. En uitgerekend Frankrijk. Die banken die geven nu het goede voorbeeld. Maar zo vrolijk ziet het er allemaal dus nog niet uit. Hans wil altijd graag uitstralen dat zij natuurlijk de leidende rol hebben. om problemen in Europa op te lossen. Ja. Maar het is het is een van de varianten die besproken wordt. En nogmaals, de rating agencies zijn hierbij cruciaal. Wat zegt u uh, gevoel? Hoe dit gaat aflopen? Nou, ik denk dat de rating agencies gewoon gezegd hebben wat ze gezegd hebben. En dat, dat dit gewoon... Uh, uh, dat, dit, uh, ja, dat dit heel kwetsbaar blijft. In de zin dat, uh, uh, dat het dan die niveau dreigt. Ik denk ook dat uh, de, ook de vraag blijft waarom de, banken, hè, in welke mate, waarom de banken meedoen aan dit. Zijn er toch bepaalde... Sweeteners zijn er toch bepaalde uh, garanties afgegeven. Want als het op een of andere manier, en niet, ik lees daar verschillende verhalen over... Mm -hmm. kijk, als zo'n deal gepaard gaat met garanties vanuit de overheden... dan is dat natuurlijk de facto hetzelfde als kredietverlening de door de overheid. Ja. Hm. Ja. ja. Maar stel dat het allemaal goed komt. Uh, betekent dit dan de redding van de euro? Nou, dan betekent dit, nou, dan betekent dit als, als, als zo'n deal doorgaat, dan kan er... Kan, dan is een van zeg maar, de problemen om nieuwe financiering naar Griekenland eh, te geven... Eh, is dan opgelost. Maar dan zijn er nog een aantal andere zaken. Bijvoorbeeld gaat het Vrije Griekse parlement überhaupt akkoord... met een nieuwe ronde van bezuinigingen waar deze week over gesproken wordt. Als zij nee zeggen, dan is deze hele discussie sowieso irrelevant. Ja. En als het parlement al akkoord gaat, maar dit wordt dan als-als... dan moet je nog maar, ze kunnen wel akkoord gaan, maar dan moet het nog gebeuren ook. Je kan tegen ja, alles ja dan... zeggen, maar ja doen is een tweede. Ja, en we zien nu de discussie. Iedere keer Iedere keer wordt er dus om de paar maanden een bepaald bedrag... Griekenland gegeven van de toegezegde financiering. Nou, dan moet weer gekeken worden of Griekenland wel of niet aan de voorwaarden voldoet. Nou, als er dan weer uh, als er dan achterstanden zijn of als het, als het politiek begint te rommelen, mm -hmm. uh, omdat het dan hè, demonstraties zijn en noem maar op, dan blijf je die discussie natuurlijk steeds houden. Ja, en die andere Europese banken die zitten natuurlijk op het vinkertouw nu, hè? die kijken de kat uit de boom. Nou, die zullen natuurlijk ook gewoon in deze overal zijn bijeenkomsten geweest met de centrale banken en de ministeries van Financiën om hierover te praten. En, uh, en, en dat is natuurlijk ook een van de dingen waarom de rating agencies zeggen van ja, hoe vrijwillig is vrijwillig. Ja. Het is voor iemand met uw vak wel interessante tijd natuurlijk. Hè? Nou, het is natuurlijk een, een, een, een fascinerende discussie, maar uiteindelijk zie je ook dat internationaal steeds meer gezegd wordt. Kijk, we moeten nou gewoon door de zure appel uh, heen bijten. Hm. Kijk, we zeggen wel, er moet nieuw geld naar Griekenland toe, want het land kan en zal het uiteindelijk terugbetalen naar nou, heel veel internationale experts, maar ook heel veel, zeg maar, officials als ze er niet niet de pers te woord staan. zeggen toch iets waar eigenlijk is het land gewoon failliet. Mm -hmm. En dan zijn er gewoon... En, uh, nou, dan zijn er dus eigenlijk... De, de Bank van Internationale Betaling heeft dat in zijn jaarverslag... ook nog eens even gezegd. En die hebben eigenlijk gezegd, er zijn twee oplossingen. Ofwel je gaat gewoon, uh, gewoon, uh, Je neemt gewoon die schulden over. Hè, als, ja, ja, ja, ja, ja. als Europa. Ofwel je gaat de schuld herstructureren. Dat betekent dus afboeken. Dat betekent ook verliezen nemen okay. bij banken. Uh, en het is eigenlijk één van deze twee. Goed. En al nee, deze dingen waar we nu over praten... Zijn ...zijn eigenlijk niet de ultieme oplossing. Goed zo. Okay. We praten ongetwijfeld later nog met u verder. Dank u wel. Hartelijk bedankt tot zover. Okay. Wij zijn Doe. zo terug na het nieuws van 4 uur. Mevrouw de voorzitter, een debat. Wie is de politicus van morgen? Voorzitter. Wie bepaalt komend jaar de agenda? Wie domineert het debat? Nou, dan krijgt u debat. Hier en nu. Vanavond in NOS met het oog op morgen, de derde genomineerde. Ik heb vandaag geen enkel nieuw feit gehoord: Kees Verhoeven. En dus zie ik geen aanleiding de discussie te heropenen en opnieuw te voeren. Luister vanavond tussen 11 en 12. Aan de orde is. Het oog met de politicus van morgen. Voorzitter, het is mooi geweest. Radio 1.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 Lokaal tarief. Of kijk op ziggo.nl overstapweken. De banken hebben verschillende manieren om aan hun geld te komen. Het verpakken en doorverkopen van hypotheken is na de bankencrisis berucht geworden. Maar in Nederland gebeurt het nog steeds. Hoe risicovol is het nieuwe bankieren? Vanavond in Goudzoekers. Om vijf voor negen bij de VPRO op Nederland 2. Honger. Je moet er niet aan denken.